Susanne de Vries met het NOS Journaal. Na de uitbarsting van de vulkaan vanochtend op IJsland... heeft de lavastroom intussen het dorp Grindavik aan de zuidkust bereikt. Daar zijn vanmiddag de eerste huizen in vlammen opgegaan. De vulkaan ligt op het Schiereiland in het zuidwesten van IJsland. Nadat vannacht aardschokken waren gevoeld en metingen waren gedaan... werd besloten tot evacuatie van de 4000 inwoners van het vissersdorp. Duizenden mensen hebben in Duitsland gedemonstreerd tegen extreemrechtse groepen. Onder andere bondskanselier Schulz en de minister van Buitenlandse Zaken waren daarbij aanwezig. De demonstratie is een tegenreactie op een bijeenkomst van de radicaalrechtse partij AFD. Daar werd gesproken over massadeportaties als de partij aan de macht komt. Bij de bijeenkomst vandaag werden protestborden omhoog gehouden... met daarop teksten als nazi's eruit... Gisteren gingen ook al mensen de straat op in Duitsland... uit protest tegen extreemrechtse groepen. In Tel Aviv hebben families van gijzelaars een tunnel nagebouwd... om de gedachten levend te houden aan de mensen die Hamas gegijzeld houdt. De tunnel moet de omstandigheden van de gijzelaars nabootsen. Dit weekend is het honderd dagen geleden dat de oorlog tussen Israël en Hamas begon. Daarom deden duizenden mensen mee aan een demonstratie... Gisteravond waren er volgens Israëlse media op het hoogtepunt 120.000 demonstranten in Tel Aviv. De eredivisiewedstrijd Feyenoord-NSC is zojuist geëindigd in 2-2. En er waren meer eredivisiewedstrijden vandaag. Ajax won vanmiddag in Deventer van Goahead Eagles met 3-2. In Arnhem werd niet gescoord. Vitesse-SC Utrecht eindigde in 0-0. Eerder vanmiddag won Almere City in en van Volendam met 1-0. Het weer, steeds meer buien met winterse neerslag, vooral in het zuiden en in het oosten. Dus tussen de 0 en de 4 graden. In het zuidoosten is het plaatselijk glad, vannacht en morgenochtend ook in andere delen van het land gladheid. Dit was het NOS Journaal. ZFM, verkeersupdate. verkeersupdate. Dit is Edwin Gerritsen van de ANWB. Er zijn geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.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 Falling faster <laughs> I'm smarter You thought that I'd be stressed Even in my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 Won't you just come over here help yourself to my love Don't hold back your love On me, my baby Have way with my love Ergens iets zit van de jongens in ons. Die nergens om vroegen, die niet wilden weten wat wat was of Ik heb tranen genoeg, zo gedaan. En tenslotte tevreden, licht licht uitgedaan.